Marco Bosato voor wat het is. Wit licht hier op CFM Zandvoort. Ja, je stond afgelopen week natuurlijk met uh, Guus Meeuwis, hè, op het, in het stadion. Een heel groot concert. En uh, schouder aan schouder was daar natuurlijk ook zeker bij met uh, Marco Bosato en Guus Meeuwens. Ja, we zijn alweer nou aan het einde gekomen van Entertainment for You. Uh, ja, bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer natuurlijk van 7... Nee, van 5 tot 7 hier op CFM Zandvoort. En dan ja. hebben we weer een goed nieuwe uitzending... Met heel veel leuke artiesten en muziek hier bij Entertainment for You. Blijf ja, lekker luisteren naar de Euro Breakdown. En daarna hebben we natuurlijk ook Nightwalk met Mario Zandvoort. En uh, daarna natuurlijk de nachtmuziek. En morgen is er weer een nieuwe weer een dag van uitzending met onder andere... Met onder andere Zandvoort op. Nee, niet Zandvoort op zaterdag, maar zondag in Kennemerland. Hier op CFM Zand. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Wij gaan nog één keer afsluiten met het Drukkie, drukkie ja. voor Oranje. En uh, wij gaan gezellig mee zingen. Bedankt voor het luisteren en tot, tot volgende, volgende week. week. De winnaar van WK Hit 2010, Drukkie voor Oranje. Tot volgende week. drukkie, la la Ja, la la la la. la, la, la, la, la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 mais langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij bent het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. GFM met, met nu de Euro Breakdown. Euro Breakdown.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 En Commander, die vinden we dus deze week terug op nummer 37. Ik voel me I feel like the DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe. With the treble in that bass. I feel free enough to party high.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 We'll be right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 Made. When I get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 Just like a waving flag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 Middag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met George van Dam. Greetings, vrienden. Let's take a journey.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 I told you you are the love of my life. and nothing tear apart.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 Naamwaard van de zon schijnt Dus pak je radio, radio. Ren naar Frans En zet hem op 106.9 106.9 yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag Heet de Iedere Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 Hey Slow it down What do you want for me What do you want for me De grootste hits van Europa for me